1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Terreurverdachten in Toulouse gedood in vuurgevecht met politie. Het kabinet moet uiterlijk 30 april de begrotingsplannen indienen in Brussel. En drinkwater proeven op Wereldwaterdag. Het is dus vol op zon, temperatuur stijgt naar 16 graden in het noorden... tot 19 of 20 in het zuidoosten. En er staat een matige oosten-tot-noordoostenwind. Morgen ook veel zon, minder wind... en middagtemperaturen van 16 tot 19 graden. Na meer dan 30 uur is de impasse tussen de Franse politie... en de schutter van Toulouse voorbij. De politie ging aan het eind van de ochtend het appartement in... waar een vuurgevecht ontstond met die 23-jarige man. En die schutter, Mohamed Mera, werd daarbij gedood. Correspondent Frank Renaud, wat heeft zich daar afgespeeld, Frank? Om half twaalf vanochtend is besloten om speciale politieeenheden... naar binnen te sturen in de woning van Mohamed Mera... die daar toen al ruim 32 uur verschanst zat. Ze hadden hem gelokaliseerd in de badkamer. De manschappen zijn toen naar binnen gegaan, gewapend... en toen werd het vuur geopend... We weten niet door wie eerst, maar het kwam ineens tot een enorme vuurgevecht inderdaad. Door allebei de partijen werd geschoten, ook door Mohamed Mera. Hij had verschillende wapens in zijn handen. En tijdens dat vuurgevecht besloot Mohamed Mera een bijzondere stap te zetten. Maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. En de que van het episode dat is dat Mohamed du balcon, in tiran tirant. Als hij op arrivé au sol, il hij mort. Nou, Mohammed Mera besloot dus schietend en al, met wapens in zijn handen uit het raam te springen vanaf zijn balkon, stortte neer op de grond en was toen dood, maakte minister Claude Call van Binnenlandse Zaken bekend. En het ging er echt enorm heftig aan toe. Want agenten die erbij waren zeggen dat ze nog nooit zo'n gewelddadig incident hebben meegemaakt. Het was vannacht een hele tijd stil. Er werd niks meer vernomen sinds gisteravond. Waarom zijn ze nu dan toch in actie gekomen? Nou, dat gisteravond inderdaad het keerpunt was... om kwart voor elf s'avonds is voor het laatste contact gehad geweest met Mohamed Mera. En toen was hij ineens veranderd, want hij wilde zich niet meer overgeven. Hij zei, ik ga schieten op de politie als die binnenkomt... en ik wil doodgaan met wapens in mijn handen. Nou, dat was eigenlijk een keerpunt. Sindsdien is er ook helemaal geen contact meer met hem geweest. De hele nacht niet. Er zijn granaten afgevuurd. Daar reageerde hij ook niet meer op. Ze zagen geen enkele beweging meer. En vanochtend werd zelfs even verondersteld... dat hij misschien wel eens dood zou kunnen zijn. En toen is besloten in de loop van de ochtend... In de om naar binnen te gaan in de woning. De man is dus uh, dood in Toulouse. Zijn er al reacties binnengekomen? Nou, president Sarkozy houdt op dit moment, terwijl wij spreken... ongeveer een korte persverklaring geeft hij voor de pers... als een reactie op de schietpartij van vanochtend. En de socialistische presidentskandidaat François Hollande... die heeft net al een korte verklaring afgelegd. En die sprak vooral zijn bewondering uit voor de agenten... die hebben deelgenomen aan de actie. En ook voor de agenten die gewond zijn geraakt. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Het kabinet moet op 30 april zijn begrotingsplannen inleveren bij de Europese Commissie in Brussel. En die datum is niet flexibel, zei minister De Jager van Financiën in de Tweede Kamer. Dus dat betekent dat VVD, CDA en gedoogpartner PVV het voor die datum eens moeten zijn over de hoofdlijnen van de bezuinigingsplannen, waarover ze nu in het katshuis zitten te onderhandelen. De oppositie in de Kamer dringt erop aan dat de onderhandelaars haast maken. Want die partijen willen voor 30 april nog ruim de tijd hebben om over die plannen mee te kunnen praten. De jager daarover. Het is dus niet. 30 maart, maar 30 april, waar ik het over heb gehad. Dus laten we nou even eerst afwachten wat er uh, onderhandeld wordt. En, en, en niet speculeren alsof dat niet wordt gehaald. Uh, dat, laten we even die uitkomst ook afwachten. En de jager heeft maar weinig hoop dat Nederland op een later moment wel kan bezuinigen. En volgend jaar dan niet hoeft te voldoen aan de begrotingstekort Niet hoger mag zijn dan 3 Hij denkt dat de kans klein is dat de Europese Commissie de economische omstandigheden in Nederland... uitzonderlijk genoeg vindt om een soepele behandeling te rechtvaardigen. Er komt geen onnodige bureaucratie als de bekostiging in het onhoger onderwijs wordt veranderd. Dat zegt staatssecretaris Seilstra naar aanleiding van kritische vragen uit de Kamer. Zijlstra wil geld voor universiteiten en hogescholen... voor een deel gaan verdelen op basis van prestaties. En de Tweede Kamer is bang dat instellingen... dan zoveel informatie moeten aanleveren... dat de bureaucratie onnodig oploopt. Maar dat spreekt Zijlstra dus tegen. Volgens hem hebben instellingen veel ruimte om eigen keuzes te maken... en hoeven ze geen brei aan informatie te leveren. Ik hoef geen veertig pagina's te ontvangen, zegt de staatssecretaris. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. We blijven in Den Haag een zonnig Den Haag... want tien 2000 werknemers van de sociale werkplaatsen zijn op het Malieveld bij elkaar om te demonstreren. En Louis Dekker is er ook. Louis, hoe is de sfeer daar? Het is druk, het is warm, het is, het is best sfeervol eigenlijk. Er zijn meer mensen gekomen dan verwacht. Dat is best nog verrassend, omdat er natuurlijk vanochtend een aantal treinen zijn uitgevallen... om het maar eens even als understatement te verwoorden. Uh, Etienne Hanenveld, naast mij, de actiecoördinator van Avocabo FNV... ja, dat was een hele tour om die mensen hier op tijd te krijgen. Dat was zeker een hele tour. Er zijn meer dan 250 bussen die we hier rondom het Malieveld hebben moeten parkeren. En uh, nou, dus, onze telling was dat er al een uh, 11 uh, tegen de 12.000 mensen in de bus zaten. Plus datgene wat met openbaar vervoer nog zou komen. En daar zijn er ook heel wat uh, nog met OV gekomen. En waar staat het? Stel er nu op, wat is dit? 10.000 plus, maar hoeveel? Ik schat dat we tegen de 15.000 mensen aan gaan lopen... die uh, echt vinden dat het nu wel genoeg is uh, met dit kabinetsbeleid... en hier uh, voor hun eigen belang opkomen, omdat ze gewoon graag uh, aan het werk willen blijven. En met deze nieuwe wet gaat het niet lukken. En dan zijn er dus nog wat mensen gestrand, vooral in de regio Amsterdam, die het niet konden redden. Ja, dat klopt. En we hebben helaas ook nog ergens nog een busje moeten missen... omdat de A12 ook uh, dwars liep. Maar uh, gelukkig zijn de meeste mensen allemaal kunnen komen. Waarom zijn deze mensen hier zo boos? Ze zijn hartstikke boos omdat er wel 70.000 uh, banen worden geschrapt binnen de sociale werkvoorziening. En alle mensen met een arbeidshandicap die komen op deze manier gewoon niet meer uh, aan het werk. Terwijl het kabinetsbeleid propageert dat deze mensen gewoon aan het werk kunnen. Terwijl deze mensen gewoon ondersteuning nodig hebben om aan het werk te kunnen en te blijven. En de komende jaren wordt het voor iedereen al een kunst om de baan te houden. En ik denk dat u de zin kunt afmaken. Hè? Ja, dit, uh, dit is gewoon een afbraakbeleid waar de mensen met de zwakste schouders de prijs gaan betalen. Dat is gewoon schandalig. Nou, die actie, die demonstratie hier op het Malieveld loopt nog een half uurtje door. Er zijn op dit moment wat Kamerleden op het podium die vragen beantwoorden. Uh, dat zijn de gebruikelijke mensen. Jolande Sap, Emiel Roemer, et cetera. Uh, het programma is hier een kwartiertje vertraagd, zoals gezegd omdat de bussen stil stonden. Dus dit loopt hier nog ruim een half uur door en daarna gaat iedereen voorzichtig weer huiswaarts. En dat zei Louis Dekker. Een plantenkweker die met een valse schadeclaim kwam na de stroomstoring in de Bommelenwaard. Die krijgt vier maanden celstraf en daarnaast krijgt hij ook nog een taakstraf van 240 uur. In december 2007 vlogen twee piloten van Defensie met hun helikopter tegen hoogspanningskabels aan in de Bommelerwaard. En toen zaten duizenden mensen dagenlang zonder stroom. En wie financieel de dupe was van de storing kon een schadeclaim indienen bij Defensie. Dat hoorde ook die plantenkweker uit Nieuwwaal. En die claimde 2,1 miljoen euro voor schade die hij helemaal niet had.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 Die serie postzegels met Amalia, Alexia en Ariane wordt samen met de andere postzegels eind september gepresenteerd bij de start van de kinderpostzegelactie. Vandaag is het Wereldwaterdag en meerdere organisaties proberen je daarom over te halen vooral water uit de kraan te drinken in plaats van flesjes. En dat scheelt niet alleen geld, het is ook nog eens beter voor het milieu. En volgens de organisatie wie tapwater, we tapwater. Nou hoe zou je het zeggen? Vinden mensen kraanwater ook lekkerder? Maar is dat nou ook lekkerder? Verslaggever Josephine Trehi deed de NOS op 3 watertest in Utrecht... waar net een speciaal kraanwaterpunt is geopend. Nou, Veel studenten hier lekker in het zonnetje op de Uithof. Hallo. Hallo. Daar is hier vandaag een tapwaterpunt geopend om kraanwater te promoten. Oké. Okay. Nou heb ik hier dus een test. Twee kopjes met water. Blind testen. Ja, het proeft niet speciaal. Het is wel lekker water. Maar ik... die lekkerder, de eerste. Bronwater. <laughs> Oeps. En? Um, ik vind deze lekker, de linker. Ja. Bronwater. Is dat het bronwater? Ja, dan vind ik die bij deze lekkerder. Wat drink je normaal? Kraanwater. Ja, ik vind het zo onzin om 2 euro te betalen voor een beetje water. Doe ik, niet. ik denk, uh, ik ga voor deze. Staat er een kruisje Nee. Kraanwater? Yes! <lacht> drink je normaal kraanwater? Ja, altijd. En waarom? Uh, het komt uit de kraan, het is dus goed in Nederland en het kost niks. Uh, hij kan in de afwasmachine, in tegenstelling tot je plastic het flesje. Het bureau van de Weetab Water is hier flesjes aan het omruilen. Als je je oude plastic flesje inlevert, dan krijg je een duurzame fles terug. Is Doetje? dat wat? Ja, ik vind het wel. Doet jullie tappen het al? en dan indrukken. Hoeveel kosten die flessen normaal? Die flessen kosten bij ons op de website 14,95. Dus niet niks. Dat is niet niks, maar um, hier betaal je 1,40 euro, geloof ik, voor een uh, flesje. Dus dat betekent dat als je zeven flesjes niet gekocht hebt, ja, je... dat je deze fles gratis hebt. Nou, proost! Sport! Ja, u verwacht het eigenlijk niet meer. Maar het schaatsseizoen, dat wordt afgesloten. Met de wereldkampioenschappen afstanden in Herenveen. Vanmiddag de 1500 meter voor mannen en de 3000 meter voor vrouwen. En Sebastian Timmerman, die is in Herenveen. Sebastian, het kan op sommige plaatsen wel 20 graden worden. Dat is nou niet echt iets waar je bij aan schaatsen denkt. Heeft dat nog invloed op de sfeer misschien in de hal... Ja, ik denk het wel een beetje. Trouwens, voor vandaag wordt ook geen uitverkocht huis verwacht. Voor morgen en zaterdag geloof ik wel. Maar vandaag en zondag zijn niet uitverkocht. Zal ook wel van invloed zijn, in ieder geval op de tijden. Kom je een beetje in het verhaal van de biomechanica uit. Maar hoe hoger de luchtdruk, hoe meer weerstand en hoe langzamer de tijden. Zo zou het een beetje kort kunnen samenvatten. Dus verwacht geen toptijden voorlopig vandaag hier in Tijalf. Nee, met die 1500 meter mannen, wat mogen we wel verwachten? Uh, nou, uh, Nederlanders die meedoen om de podiumprijzen. Uh, prijzen. Uh, Stefan Grotas en Kjeld Nuis met name. Koen wij verwacht ik niet zo 1, 2, 3 bovenop het podium. Dat zou mij verbazen. Maar Kjeld Nuis heeft goede 1500 meters gereden. Wel vaak tweede geworden. Maar hij heeft een mooie loting. Rijdt tegen de titelverdediger, tegen Bukku. En de wereldkampioen sprint van dit seizoen. Stefan Grotas rijdt tegen Brian Hansen. Maar ja, er zijn ook altijd nog Shawnee Davis en Danny Morrison uit Amerika en Canada. Twee echte 1500 meter specialisten. En het is ook uh, de laatste... Twee edities van de weken afstanden voorgekomen. dat er geen Nederlander op het podium stond. van de 1500 meter bij de mannen. Dus zo vanzelfsprekend is dat niet. Mm -hmm. Nou was iedereen wust in de aanloop naar het toernooi. ja, grieperig, nou zware griep zeg maar. Maar ja. je nog kansen op die 3000. Ja, een dag of vier had ze er last van. En uh, 2,5 kilo afgevallen, dat hakte dan toch behoorlijk in... die griep van twee weken geleden. Ik vrees met grote vrezen dat het voor Wüst moeilijk zal worden... mede daardoor om haar titel te verdedigen met succes op die drie kilometer. Uh, wat dat betreft is Sablikova de topfavoriete. ten meer ook omdat Sablikova dit seizoen ongeslagen is. De Tsjechische op de drie kilometer, op de vijf kilometer trouwens ook. De andere Nederlandse dames op die drie kilometer zijn Linda de Vries. Zij rijdt trouwens tegen Wüst en Diana Valkenburg. En die rijdt weer in de laatste rit tegen Sablikova. Vanuit Heerenveen... Sebastiaan Timmerman. Het is 12 over 1. We gaan naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Goedemiddag Jan, er staat nog één file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetroden 6 zes kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De schutter in Toulouse is gedood in een vuurgevecht met de politie. De deadline voor het katshuis voor de onderhandelingen daar... is gesteld door Brussel op 30 april. En duizenden werknemers van de sociale werkplaatsen demonstreren... in de zon in Den Haag tegen de bezuinigingen. Einde van, de, einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met het vervolg van lunch.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 Samsung, Sony, HP, Siemens. De beste merken elektronica shop je extra voordelig bij wekamp.nl. Nu met kortingen tot wel 250 euro. Dus bestel vandaag nog en je hebt het morgen al in huis. Eerst wekamp.nl. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met een handhavingsspecialist. Werk en inkomen. Die wordt ingezet om uitkeringsfraudeurs op te sporen. En wij vroegen ons af, is dat eigenlijk leuk werk? Na nou, half twee is er standpunt NL. Medisch personeel moet de zorg aan agressieve patiënten kunnen weigeren. Dat is de stelling. De cliënten hebben zeker recht op zorg. Maar met rechten komen ook plichten. Zegt minister Edith Schippers... Uh, ze gaat erover, hè? zij is van Volksgezondheid. Daarom wil ze dat artsen bij agressief gedrag een patiënt de deur wijzen of vragen later terug te komen. Uh, dat geldt alleen niet voor gevallen die levensbedreigend zijn. Maar uh, ook dan kan een arts wat haar betreft beslissen dat het beter is om de patiënt ergens anders te laten behandelen. Instellingen moeten dus ze dan zelf gaan bepalen waar de grens ligt. Nou, we vragen ons af of, dat, of u dat een goed idee vindt. Medisch personeel moet de zorg aan agressieve patiënten kunnen weigeren. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat dan naar 7070. 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website als www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje #standpunt. Dit is Radio 1: De Werklunch. Rapportages van psychologen en psychiaters die gebruikt worden in rechtszaken... rammelen aan alle kanten. Dat staat in het onderzoek gedragskundigen in strafzaken waarop strafrechtjurist Corrie van Es gisteren aan de Universiteit van Leiden promoveren. De gedragsdeskundigen lezen relevante stukken niet... doen het onderzoek maar half en spreken zichzelf vaak tegen. En toch wordt hun oordeel bijna altijd overgenomen door de rechters... als het gaat om de vraag of een verdachte tbs moet krijgen of niet. Carsten Herstel is algemeen directeur van het Nederlands Instituut... voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, het NIFP. Goedemiddag. Goedemiddag, daar, valt, da, daar valt ook het Pieter Baancentrum onder, hè, waar veel verdachten van misdrijven uh, worden onderzocht. Uh, dat is nogal forse kritiek dan. Ja, dat klopt. Het rapport, uh, of de, de promotie van mevrouw Van Est, die onderstreept eigenlijk de noodzaak voor uh, kwalitatief hele hoogwaardige rapportages. Want daar wordt natuurlijk elke keer een beslissing van de rechter op gebaseerd. Ja, maar zij zegt die rammelen aan alle kanten. Ja, en zij is daar kritisch over. Maar klopt het dan? Uh, nou, moet ik zeggen, nou, zij heeft een, een, een, een, een mooi boek geschreven. en heeft dat gebaseerd op rapportages uit de jaren 2000 tot 2005. Dus dat is al een tijdje geleden. Het is nu, uh, al, al denk, nu een stuk beter, zegt u? Ik, ik denk dat als ze het onderzoek nu weer zou doen. Uh, dat het dan een stuk beter zou zijn. En dat komt omdat wij als NIFP. want wij voelen ons. Zeer aangesproken op de kwaliteit van die rapportages, want wat doen wij namelijk? Um, wij um, bemiddelen tussen de rechterlijke macht en de rapporteur, dus de psycholoog of de psychiater. En vervolgens geven wij ook feedback als in een bepaalde casus een um, gedragsdeskundige een rapport gemaakt heeft. En dat verhoogt enorm de kwaliteit. Uh, dus wij, um, wij voelen ons wel aangesproken, maar zien ook de afgelopen jaren met. We hebben een opleiding gemaakt voor deze rapporteurs, we hebben ook format geïntroduceerd, zodat het eenvormig is. En dat is ook een van haar kritiekpunten. Ja. Maar, maar, maar bijvoorbeeld, zij, zij, noemt, zij, zij noemt als voorbeeld hè, buitenlandse verdachten. Die, uh, die, daar wordt lang niet altijd een tolk bij ingezet. Een schreeuwende Liberiaanse verdachte werd niet verstaan. Uh, toch komt de betreffende gedragsonderzoeken dan uh, met vergaande conclusies. U zegt, dat gebeurt nu niet meer. Dat kan niet. Nou... Ik zal niet zeggen dat het nooit meer gebeurt, maar één ding is zeker: dat is dat we de kwaliteit enorm verbeterd hebben de afgelopen jaren. Ja, maar dit voorbeeld, dat, dat kan toch eigenlijk dan niet? Als daar een rapport aan gekoppeld wordt, waar je die man helemaal niet kan verstaan? Nee, nee dat kan ook niet. Uh, maar ik denk dat het nu eigenlijk niet meer voorkomt. U denkt, maar weet u het zeker? Nou, kijk, ik, wat ik zeker weet, is dat wij enorm investeren in um, dat dit soort dingen niet gebeurt. En dat wij als NIFP ook echt die kwaliteit borgen. En daarom zeg ik van nou, goed dat ze dit allemaal opgeschreven heeft. Het is gebaseerd op oude rapportages. Wij investeren er enorm in, maar dat blijven we ook zeker doen. Want als, ja, als het niet deugt, dan uh, leidt dat tot verkeerde beslissingen in een mogelijke wijs van de rechtelijke macht. Nou, ik begrijp zelfs dat uw instituut daarvoor is opgericht... Hè, om de kwaliteit van de rapporten te verbeteren. En nog iets anders, het residieve risico, dus of iemand in herhaling valt... om dat in te schatten, wordt geen enkele keer de daarvoor aangewezen methode gebruikt, zegt zij. U zegt, ja, gebaseerd op een onderzoek tot 2005, maar is dat dan nu wel zo? Ja, dat is nu wel zo, want dat is onderdeel van die standaard... Namelijk dat we risicotaxatie-instrumenten gebruiken. Maar dat natuurlijk alleen als hulpmiddel. Hè. Dat is niet zaligmakend, maar dat zijn wel... Wetenschappelijk geschraagde methode met vragenlijst. om te bekijken hoe zit het nou met het risico op recidive in dit, in dit geval. Ja. En dat wordt nou in elk rapport eigenlijk gebruikt. Goed. Eh, rechtspsycholoog Peter van Koppen die zegt in de Volkshand vanochtend. dat psychologen en psychiaters soms met onmogelijke opdrachten op pad worden gestuurd. vaak zouden ze gewoon moeten zeggen. hier valt niks verstandigs over te melden. Bent u het met hem eens? Nee, dat ben ik niet met hem eens. Het is wel een hele moeilijke opdracht eh, die, die de gedragsdeskundige heeft. Dat is ook de reden dat wij zoveel investeren in die kwaliteit. Het is een lastige, moeilijke opdracht. Maar ik ben niet met hem eens dat het in alle gevallen een onmogelijke opdracht is... en dat we die uh, als ja, gedragswiskundige zou moeten teruggeven. En u zegt, in vergelijking met de bevindingen van uh, mevrouw Van Es... zijn er wel degelijke uh, verbeteringen nu uh, opgetreden. En is het, is het nu een stuk beter dan de tijd dat zij dat onderzoek heeft gedaan? Het is nu een heel stuk beter, dat, uh, da, da, da, da, dat kan ik rustig zeggen. Ja. Is nu ook, er wordt nu ook gewerkt aan een Nederlands register gerechtelijk deskundigen. Um, en dat betekent dat we alle psychiaters, psychologen... en straks ook milieuonderzoekers die dit soort onderzoek doen... dat die worden geregistreerd in dat register. En daar gelden ook strenge kwaliteitseisen voor. Dan heb je natuurlijk niet per casus de kwaliteit geborgd, Maar dat doen wij dan weer. Doordat wij elke ja. keer, als er een rapport is, feedback geven daarop. Dank u voor uw uitleg. Kassenherstel, algemeen directeur van het Nederlands Instituut... voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die wil dat uitkeringsfraude strenger wordt aangepakt. Zo moeten de boetes voor uitkeringsfraudeurs vertienvoudigd worden, zegt hij. Lies van Zuilen is handhavingsspecialist werk en inkomen bij de gemeente Utrecht. En zij spoort uitkeringsfraudeurs op. En zij is hier bij mij. Hartelijk welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ja, Kamp wil uh, nog uh, strenger fraudeurs opsporen. Uh, dat betekent dat u het nog drukker krijgt dus. Nou... Dat is ook nog afwachten voor ons, hoe dat, dat eruit gaat zien. Daar is nu eigenlijk nog weinig nog over te zeggen. Want hij heeft dat wel gezegd, maar hij heeft nog niet gezegd... we gooien er nog wat, wat, wat mensen extra bij of zo. Wat ik begrepen heb, is dat niet het geval. Maar dat is wat ik uh, weet. Nee. Is, is het eigenlijk duidelijk hoeveel fraudeurs er in, in een stad als Utrecht zijn? Die kennis is bij mij op dit moment niet paraat. Um... Nee, Maar er is wel iemand bij de gemeente die, die dat in beeld heeft, of...? Ja, is natuurlijk wel, uh, het wordt wel bijgehouden, laat ik het zo ja, zeggen. Dus jullie worden gericht erop uitgestuurd van, gaan daar eens kijken. Nou, we gaan kijken naar aanleiding van meldingen. Uh, signalen. En, uh, dus dat is een buurman die even belt van uh, kijk eens even bij die, bij die buurman van mij, want dat is niet in de haak of zo. Bijvoorbeeld, maar uh, het kan ook zijn bijvoorbeeld dat post uh, wordt verzonnen vanuit uh, de gemeente en wat geretoneerd wordt, of uh, men komt niet opdagen op uitnodigingen. Maar het kunnen ook zijn uh, koppelingen, hè. we kunnen tegenwoordig een bevolkingsregister koppelen aan belastingdienst bijvoorbeeld, ja. en daar komen ook wat signalen uit. En is het eigenlijk zo dat als er zo'n buurman belt, hè, stel mijn een buurman belt en die, nou ja, die van de Berg die, uh, die maakt een potje van. Um, gaat u dan gelijk bij mij op? Uh, komt u dan gelijk bij mij op bezoek of, of wordt er eerst nog een andere dingen gedaan? Nou, als er een, een signaal binnenkomt, dan, uh, dan moet er eerst nog eens even goed gekeken worden van wat voor signaal is dat en uh, dan gaan we goed kijken van uh, een dossieronderzoek uh, wordt dan gedaan. Of, of er meer meer aanwijzingen zijn dat ik de boel belazer? zou kunnen. Uh, het is natuurlijk zo dat alle informatie bij de klant zelf aanwezig is. Dus uh, waarom zou je de klant ook niet uitnodigen? Gewoon eerst voor een gesprek. Uh, kijk, het is zo dat uh, bijstand toe moet komen bij de mensen die daar recht op hebben. Dat vinden wij belangrijk. En uh, daarnaast moet het geld dus rechtmatig besteed worden. En de klant heeft gewoon een inlichting en verplichting ten aanzien van uh, allerlei uh, ja. wijzigingen bijvoorbeeld. Dus de klanten weten informatie, dus we gaan ook de klant gewoon uh, ja. daarmee in gesprek. Maar goed, ik zie dan die brieven zeg maar, van u wel binnenkomen... van kom eens langs voor een gesprek, dat doe ik dan niet. Dus uiteindelijk besluit u wel om bij mij op bezoek te komen. En, en uh, hoe gaat het dan? Staat de koffie meestal klaar? Of, uh... Nou, dat hopen wij vaak wel <laughs> natuurlijk. <laughs> en vaak is dat ook het geval. Uh, we hoeven het niet spannender te maken dan het is. Uh, wij volgen uh, volgens protocol huisbezoek uit... We gaan uh, bij de mensen op bezoek. Uh, wij legitimeren ons, maken duidelijk het doel van het bezoek. En uh, dan worden wij 99% van de keren gewoon binnengelaten. En werkt men gewoon mee. Uh, ja, alleen... U krijgt niet vaak een deur in uw gezicht gesmeten nee, of, of ergens. Het, het is de toon uh, die de muziek maakt, hè? Ja. ja. We, we praten daar zo even over door. Want even contact met Jopla Laherse. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoofdredacteur van uh, Mug Magazine. Dat is het magazine voor mensen met een laag inkomen. Uh, wordt het tegenwoordig oh. anders tegen uitkeringsgerechtigden aangekeken? Hebt u het idee of niet? Van de bevolking uitkeringsrechten altijd al werden gezien als profiteurs. Maar uh, het lijkt wel alsof dat uh, alleen maar toeneemt. Bent u het eigenlijk wel eens met Kant dat die fraude die daar.? Want ik bedoel, dat, je kunt ook zeggen hè, van de, de goede moeten in dit geval dan onder de kwade leiden. dat die kwaden wel worden aangepakt. Bent u het daar wel mee eens? Op zich ben ik het er eens dat je fraude absoluut uh, moet aanpakken. Dat uh, moet je doen om te zorgen dat het draagvlak blijft voor uh, sociale vangnet. Het is wel zo dat fraudeurs. dat is natuurlijk rijp en groen. Hè, dat gaat ook over. Uh, iemand die misschien een paar tientjes uh, bijrommelt en dat doet per maand. En dat gewoon uh, doet om, uh, uit, om erger te voorkomen. Uh, om uit echt armoede weg te blijven. Ja, u zegt, daar moeten ze maar een oogje dichtknijpen. Ja, ik denk dat uh, dan op een gegeven moment de, de handhaving het middel erger is dan de kwaal. Ja. Uh, alle uitkeringsfraudeurs bij elkaar in Nederland heb ik een keer becijferd. Uh, zijn goed voor ongeveer gemiddeld tot zo'n 180 euro uh, per uitkeringsgerechtigde. Dan hebben we het over de bijstand. En dat is natuurlijk, uh, daar staan in geen ja. Nou is er uh, 26 april een bijeenkomst, hè? die gaat over dit onderwerp waar we nu ook over spreken. Uh, daar gaan jullie kijken wat, wat jullie lezers, dus van Mug Magazine, van die huisbezoeken vinden waar we nu over spreken. Um, wat, wat zou er beter moeten? Wat, zijn, wat, wat hoort u zo om u heen? Ja, huisbezoeken, uh, ik denk, ik geloof die mevrouw uit Utrecht, zonder meer dat dat uh, volgens protocols en heel integer gebeurt in het algemeen. Maar uh, mensen ervaren het toch als een enorme inbreuk op hun privacy. En je moet je realiseren dat het voor de meeste mensen toch al geen pretje is om uh, aan te moeten kloppen bij de overheid, bij de gemeente voor een uitkering. En dan ook nog moeten dulden dat er iemand bij jou in je klerenkast bij wijze van spreken komt kijken of je niet uh, stiekem woont. En we hebben een geval gehad van uh, die, een lezeres bij ons die uh, wist te melden dat een inspecteur het vreemd vond dat zij boxershorts in haar la had liggen. Uh, de dame vond het gewoon prettig om herenboxershorts te dragen. En moest zich vervolgens verantwoorden. Ja, Omdat ze dachten dat, dat, dat die onder de onderbroeken van haar man waren. Precies. Ja, ja. Nou, was deze vrouw ook nog een keer lesbisch. Dus uh, dat oh, was ja. niet het geval. Maar uh, sowieso niet. Maar dit gaat wel heel erg ver. Dit gaat wel heel diep in de privacy van mensen. Ja. Vanaf 1 juni. Uh, en ik moet zeggen, 1 juli is het. Hè, als de Kamer instemt, dan kunnen er dus ook huisbezoeken worden gedaan bij uh, mensen die een uitkering hebben aangevraagd. Uh, mag nu nog niet. Wat vindt wat u daarvan? Nou. Uit het voorgaande mag blijken dat ik daar geen voorstander van ben. Ja. Uh, wat mij betreft moeten huisbezoeken echt tot een totaal minimum worden beperkt. Alleen in het geval van concrete aanwijzingen van echte serieuze fraude. En dat uh, kan heel makkelijk uh, worden aangetoond. Vaak nu al via het koppelen van bestanden, zoals mevrouw ja. mevrouwenleerde ja. uh, zei. Ja. Joop Leijzen, dankjewel. Hoofdredacteur van Mug Magazine. Uh, mevrouw ah. Verzuilen, u bent handhavingsspecialist. Uh, ja, Dat is natuurlijk toch een, een, een, een moeilijk punt, hè? Die, die privacy. U wilt dat weten, eh, tegelijkertijd ja, je moet dan wel achter de voordeur sowieso en dan. Ja, en dan, uh, ja, we hebben daar een uitstekend protocol voor om dat ook te borgen. <kijkt> Ik zei al van ja, het is ook uh, een stukje in tegenwerk, uh, dat klopt. Maar uh, het is ook zo van, uh, daar waar we achter de deur moeten zijn, het is niet zo dat wij uh, zeg maar uh, op de deur hard gaan slaan en zeggen en nu moeten we binnenkomen als iemand uh, ons niet binnen je mag wil reageren. hebben. Natuurlijk, ja. wij hebben natuurlijk uh, niet het recht om zo overal doorheen te lopen. Men mag weigeren, maar ja, maar dat kan weer uh, consequenties hebben. Bijvoorbeeld wat hij noemt. Uh, iemand, iemand gaat dus echt in een klerenkast uh, zoeken. Bij, dat is een fabel, denk ik. Wij mogen niet zelf in kasten. Dat niet die George. Denkt u ook ja, dat het een fabel ik, is? Ik, ken dat, ik, ken dat. ik weet alleen uh, dit. Uh, wij mogen niet zomaar bij mensen in kasten komen. En dat voorbeeld dat ken ik niet. Nee. Het, het bekendste voorbeeld is natuurlijk, hè, dat hoor je dan altijd, even kijken hoeveel tandenborstels er in het, in het bakje op in de badkamer staan. Ja, Doet die voorbeelden kennen we. Doet u dat wel? Nou ja, goed. Je kijkt uh, in een woning om te constateren of dat er uh, fraude is. En dat kan uh, allerlei uh, zinnen zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik woon alleen, ik heb vijf tandenborstels misschien wel staan. Ja, dat is aan u natuurlijk. Dat ik dan steeds denk, oh, ik, ben er, ik moet er even eentje kopen. En dan heb ik er nog gewoon vier. Dat kan. Maar ik, bedoel, maar ik bedoel, dan zou je dus al tegen de land lopen... want dan, dan, dan zou het betekenen dat er meer mensen in het huis wonen? Of is daar... Nou, het, het, is, het onderzoek moet integer en degelijk gedaan worden. En uh, dat betekent uh, wel dat er dus wat meer dan alleen maar... het constateren van vijf tandenborstels in een woning uh, moet zijn. Bent u ook een soort detective dan? Nou, uh, wij gaan alleen naar binnen om uh, te kijken bij de klant... en te vragen bij de klant van hoe zit het. De klant staat uh, centraal... Die weet hoe het een en ander zit. En vaak uh, met een goed gesprek uh, worden al heel veel dingen heel goed duidelijk. Het is natuurlijk ook zo dat we wel vanuit uh, handhaving zeg maar, een onderzoek doen. Maar we treffen soms ook gewoon uh, zaken aan. Waarbij we zeggen van deze persoon heeft uh, best wel wat hulp nodig. Nou, dan bent u eigenlijk de eerste link met de gemeente ja? misschien wel die de hand kan bieden. Ja, want laten we niet vergeten wij dragen ook zorg voor een stukje zorg. Dat staat namelijk ook zeg maar... Uh, op het, op het plaatje. Dan, dan komt u daar binnen en ziet u dat, dat, dat, dat, ja, dat iemand echt in de problemen zit. En dan kan je dus ook helpen. Bijvoorbeeld een persoon in een rolstoel die constant over een drempel moet. Nou, daar hebben we nog hele mooie mogelijkheden voor om de beste persoon daarin te helpen. En dat geven we dan ook door en dan verwijzen we ook dan hmm. naar een stukje zorg. Dus dat is lijn. En dan zei ik zo straks, wordt u opgewacht met een kop koffie. U zei, nou ja, eigenlijk in de meeste gevallen hopen we dat wel. En eigenlijk ja? in de praktijk valt het ook nog wel best mee. Want je zou denken ja. dat u ook best wel wat agressieve mensen tegenover u treft. Maar dat valt Nee. Uh, ja, de mate van, uh, van of zeg maar de hoeveelheid agressieve gevallen dat is minimaal. Maar ja, goed. Het is ook de toon die de muziek maakt. En ja. het is ook uh, de manier waarop je de mensen benadert. Is het leuk werk? Het is heel leuk werk. Het is mensenwerk. Dus naast dat we dus fraude moeten opsporen... is het ook gewoon mensenwerk. En uh, dat, dat maakt het leuk. Goed. Dank dat u hier was. Lisbeth van Zuilen, handhavingsspecialist... bij de dienst Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht. Um, ja, deze week volgen we schaatscoach Bart Veldkamp in zijn werkweek. Uh, geen reportage vandaag, maar wel even kort contact. Het is namelijk een belangrijke dag. Vandaag worden de eerste wedstrijden gereden voor dat WK-afstanden in Heerenveen. Uh, we zitten in voorbereiding op de wedstrijd. Die begint om half vijf. Dus hier geen probleem. Eigenlijk is iedereen uh, net de dag beter geworden. En nu is het even rusten. De atleten liggen uh, rustig op bed. En uh, we gaan uh, om half vier uh, richting, de, kort over drie, half vier naar de baan. En dan vanaf, vanaf half vijf barst het los. De spanning zal wel komen als ik op de kruising sta... of op het middenterrein als een van de atleten rijdt. Dan is het natuurlijk spanning en sensatie. Um, maar het, echte, ja, het werk is gedaan. Dus daar, en dat is goed gegaan. Dus daar vind ik wel weer rust in. Morgen rond deze tijd hoort u natuurlijk een uitgebreid verslag... over die eerste wedstrijddag in Tialf in Heerenveen. Zometeen standpunt.nl. De stelling medisch personeel moeten zorgen... en agressieve patiënten kunnen weigeren. Bent u daarmee eens of mee oneens... Maar eerst is hier nu Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. De 23-jarige terreurverdachte in Toulouse... die verantwoordelijk wordt gehouden voor drie schietpartijen, is dood. De Algerijn Mohamed Mera werd gedood... tijdens een bestorming van de woning... waar hij zich in de nacht van dinsdag op woensdag had verschamst. Hij werd niet direct gevonden, toen ook in de badkamer werd gekeken... Kwam de man daar schietend uit? Daarna sprong hij uit het raam en werd dood op de grond gevonden, zeggen de Franse autoriteiten. Het kabinet moet op 30 april zijn begrotingsplannen inleveren bij de Europese Commissie in Brussel. Die datum is niet flexibel, zei minister de Jager van Financiën in de Tweede Kamer. Dat betekent dat VVD, CDA en gedoogpartner PVV het voor die datum eens moeten zijn over de hoofdlijnen van de bezuinigingsplannen. waarover ze nu in het katshuis onderhandelen. De oppositie in de Kamer dringt erop aan dat de onderhandelaars haast maken. want die de partijen willen voor 30 april nog ruimschootste tijd hebben om over de bezuinigingsplannen mee te kunnen praten. En op het Malieveld in Den Haag zijn duizenden werknemers van sociale werkplaatsen om te protesteren tegen de plannen van het kabinet. Volgens de betogers verdwijnen door de nieuwe wet Werken naar Vermogen zeker 70.000 banen bij sociale werkplaatsen. Het kabinet wil met de wet de sociale werkvoorziening, de bijstand en de wajong samenvoegen. De demonstratie zou rond deze tijd afgelopen zijn. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwoudendorp 4 kilometer. Het is een aanrijding geweest. De linkerrijstrook is nu dicht. Dit is Radio 1. NCRV. NL. Jurgen van den Berg. Agressieve patiënten hoeven voortaan niet meer op zorg te rekenen. Dat schrijft minister Schippers in haar actieplan Veilig werken in de zorg dat ze vandaag naar de Kamer stuurt. Als iemand uh, totaal dronken met pillen, uh, je spoedeisende hulp aan het verbouwen is uh, en hij heeft de snee in zijn hand. Dan kan ik mij voorstellen dat je als uh, arts zegt, ga jij eerst maar eens even je roes uitslapen en dan zie ik je morgen wel weer terug. Wie zich gewelddadig gedraagt tegen een arts of een hulpverlener... kan de deur worden gewezen. Instellingen mogen zelf bepalen wanneer een patiënt te ver gaat. Is dit dé manier om het geweld tegen zorgverleners in de band te doen... of heeft iedereen recht op zorg en is het wachten op een verkeerde inschatting? Ik praat hierover met Paul Giesen, die is zelf huisarts... en hoofdonderzoeker bij het kennisnetwerk Spoedzorg van, het Radboud, van de Radboud Universiteit. Goedemiddag, meneer Giesen. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van stand.nl. Dan mag u alleen maar ja of nee op zeggen, daar komen ze. Agressie hoort er gewoon bij in de zorg. Ja. De minister komt genoeg op de werkvloer om de problemen te kunnen inschatten. Nee. Dat niet, hè? Om bij mij te ver te gaan, moet de patiënt het wel heel erg bond maken. Ja. Goed zo, nou dat zijn drie duidelijke antwoorden. Uh, we gaan naar de stelling, en dat zeg ik ook even tegen onze luisteraars. Medisch personeel moet de zorg aan agressieve patiënten kunnen weigeren. Dat is die stelling. Bent u daarmee eens of mee oneens? sms dat 7070, dat is het nummer. Kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101. U kunt naar onze website gaan, dat is www.stand.nl... en twitteren met een hekje hekje standpunt om precies te zijn. En dan komt dat allemaal keurig onder elkaar te staan. Dan gaan we straks plus en midden <kwijnt> kijken we hoeveel procent voor en hoeveel procent tegen is. Um, eerst maar eens even die mening van u, meneer Giese. Uh, medisch personeel moet de zorg en agressieve patiënten kunnen weigeren. Eens of oneens. Nou, daar ben ik mee oneens. Ik denk dat je dus nog meer agressie uitlokt. Misschien niet tegen de hulpverlener op dat moment. Hè. Iemand wordt de deur uitgezet. Maar geheid dat er op straat uh, vervolgens iets gebeurt... en dan heb je een onschuldige slachtoffer. U, u bedoelt dat diegene dan zo gefrustreerd... misschien weer naar buiten gaat... en dat hij dan iemand anders uh, te grazen neemt? Uh, ja, het is eigenlijk veel belangrijker om te kijken... van waarom is iemand zo agressief. Hè. Agressie is feitelijk gewoon een manier van communiceren... als je het heel simpel ziet. Alleen, die manier is nogal in het kwaad. En... Soms moet je ook even afvragen van waarom. Uh, waarom doet iemand dat? Heeft het met mij te maken als hulpverlener? En moest de patiënten te lang wachten? Of ben ik uh, misschien uh, bot geweest? Dus daar heeft het ook allemaal mee te maken. En we moeten ook rekening mee houden dat een aanzienlijk deel van de patiënten die agressie plegen, dat dat. Uh, patiënten zijn. Mensen die ziek zijn. Vaak psychiatrische patiënten. En die hebben vooral zorg nodig. En die moeten op een adequate manier benaderd worden. En daar zijn dus die professionals voor. Daar moeten ze maar voor getraind worden. Ja. ja met alle respect, het klinkt wel heel erg geitenwolle sokkerig. En, en zeer kwetsbaar opstellen. Terwijl ik denk, ja... Uh, nou, nou bedoelen we het goed met z'n allen. En we willen die hulpverleners helpen. En dan is het weer ja. niet goed. Natuurlijk, er zijn grenzen. En als de grenzen te veel overschreven worden... dan is het dus de politie. Hè? Dat, dat is iets wat we in de zorg ook doen. Hè? Als we vooruit zien van nou, dit gaat uh, problemen geven... zorgen we ervoor dat er een politiegeleiding uh, is. Maar heel vaak... Um, er komt agressie voor, voort uit angst en paniek. En uh, als patiënten dan uh, afgehouden worden... Ja, dan uh, zet de angst zich om in agressie. En angst en agressie zitten heel dicht bij elkaar, weten ja, we. Ja. De, de minister zegt, we moeten een duidelijke grens trekken. Dat is niet nodig, volgens u? Nee, ik denk dat uh, hulpverleners vooral getraind moeten worden... in het omgaan met agressie. Uh, als ik kijk naar mijn eigen gezondheidscentrum waar ik werk... waar veel agressie was in het uh, verleden... Uh, daar hebben we ooit eens een keer een training gevolgd. Vervolgens verdween alle agressie, zo ongeveer. En dan heb ik iets van, hoe kan dat nou? En dat mijn... zat hem in de manier waarop u er uh, anders mee omging? Precies, ja. daar, daar gaat het dan eigenlijk meer om. En kijk, als mensen agressief zijn... soms is het goed om eens even mee te vieren. Vaak gaat het over iets eisen. Hè? Ik wil dat de dokter komt. Nou, weet je, misschien moet er dan eens even een dokter komen. Vervolgens, die dokter zal achteraf eens even moeten kijken... bespreken met de patiënt. En dat is ook gebruikelijk in de zorg. Om eh, eh, toch eens even te vragen... Van, goh, maar waarvoor was dit nou nodig? En vaak... Uh, is er dan over en weer begrip. En kun je ook afspreken van, nou, wacht even. De volgende keer moet het echt niet meer gebeuren. En dat ook noteren. Ja. Maar klopt er dan helemaal niks van die verhalen... die we de laatste tijd steeds vaker horen? Er zijn ook allemaal onderzoeken naar gedaan... dat er meer agressie is tegen hulpverleners. Nou, in, in, uh, ik heb onderzoek gedaan in 2003. Dat is echt, uh, echt al een tijd geleden. En daaruit, uh, dat was ook naar aanleiding van... de opmerking van, er is alsmaar meer agressie. Ja, dat bleek dus eigenlijk heel erg mee te vallen. Vervolgens hebben we daarover een artikel gepubliceerd. Vervolgens is het een hele tijd stil. Nu zie je het in de ambulance sector mm -hmm. heel erg omhoog komen. Ja, ik denk toch dat uh, uh, het gaat over incidenten. En als je daar maar veel aandacht aan besteedt, uh, ook in de pers... ja, dan lijkt het heel erg veel. Ga je het nou echt bekijken, Ja, dan gaat het echt over uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn natuurlijk wel... Uitermate vervelend als het gebeurt. Daar moeten we ook mee om leren gaan. Maar het is ook wel enigszins een onderdeel van ons vak... Uh, om met patiënten te communiceren, ook met patiënten die boos zijn. Ja, maar u zegt eigenlijk, er wordt veel uh, aandacht gegeven aan een aantal incidenten... die op zich uh, zelf uh, betreurenswaardig zijn natuurlijk. Tuurlijk. Maar dat staat niet voor wat, wat, er, wat, er, wat, er, wat eigenlijk de dagelijkse praktijk is. En dat is ook de reden waarom u zegt bijvoorbeeld dat uh, op, die, op die keuze net... dat de minister misschien wel eens vaker op de werkvloer moet komen kijken. Uh, ja, dat klopt. Uh, de minister die weet eigenlijk niet waar ze over heeft als ze zegt van, nou, dan moeten we de patiënten maar de deur wijzen. Ik denk dat je, dat je problemen krijgt. Bovendien, patiënten, ook een agressieve patiënt, ook een crimineel, ook mensen die, die verkeerde dingen doen, die hebben ook zorg nodig. En ik denk dat dat ook voorop staat. Dus ik denk dat je verkeerde keuzes uh, gaat maken. Ja, en, het, en de keuze wordt, wordt bij de hulpverlener in dit geval zelf neergelegd. Want als, ja. stel dat wat gebeurt ja. met zo'n patiënt, de dag later kan hij niet meer navertellen, ja, dan zal er ook met de wijzende vinger naar u worden. Uh, nou, van de... En mijn ervaring is toch dat een vertrouwensrelatie, hè, ik werk als huisarts heel veel met op basis van vertrouwen, de meest agressieve patiënten in mijn praktijk, die, die heb ik in toom, zeg maar, om maar even zo te noemen, daar heb ik een hele goede band mee en ik weet ze precies te benaderen. En ze ook om een bepaald moment te zeggen van, wacht even joh, nu ga je even iets te ver. Ga even naar de balie, bied even je excuses aan en ik wil ik wil hebben dat je dat nu doet, en anders dan kom je er niet meer in. Ja. Maar op die manier moet je het aanpakken, en dan gebeurt het ook, en dan zie je ook gedragsverandering. Ja. Maar goed, u hebt een huisartsenpraktijk, en dan heb je, denk ik sowieso, een stevige band met je, met je, ja. met je cliënten. Ja. Ja. Op de spoedeisende hulp is dat toch een ander verhaal? Daar krijgt iemand ineens een glas in zijn gezicht, en uh, ja. ja, die wordt ja. daar binnen gereden. Nee, dat klopt. Wij werken nu op de huisartsenpost ook heel intensief samen met de spoedeisende hulp. Mensen die op de voordien naar de spoedeisende hulp uh, gingen, die krijgen wij nu te zien. Daarbij zie inderdaad iets meer agressie. Uh, en het gaat dan vooral over mensen die dronken zijn. Uh, uh, mensen die met heel veel geweld binnenkomen. Nou, die moeten dan uh, gehecht worden. Die mensen zijn soms impulsief, impulsief op basis van drugsgebruik. Uh, nou, daar moet je dus weten dat dat gebeurt. En je moet daar gewoon je maatregelen voor nemen. En uh, als het over een klein sneetje gaat, dan zeg gewoon, weet je... Uh, even snel dat sneetje hechten uh, in het bijzijn van nog een extra hulpverlener of een bewaker en dan hup naar huis. Ja. Maar dan wel uh, dat rapporteren aan de eigen huisarts die vervolgens de patiënt daarop aanspreekt. Ja. We, we hebben vanmorgen gebeld met de patiëntenfederatie, de NPCF. De directeur Wilna Wind, ja, die zei ik wel met u eens. Die zegt ook dat de minister met die uitspraken voeding geeft aan het idee dat iedere patiënt ongeveer een potentiële agressor is. Ja. Uh, Daarentegen staat, ik hoorde vanochtend op de radio hier, Arie Kruseman, voorzitter van de KNMG, dus de artsorganisatie, en die is het wel eens met de minister. Hij zegt, uh, in beginsel kan dit ook al zelfs wat zij zegt. Ja, maar ik vind het een soort radicalisering in de zorg. Ik vind het ontzettend populistisch uh, uh, uitgerust, want zo werkt het ook niet. Ik denk, uh, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat je daarmee echt meer agressie uitlokt. We hebben het in onze praktijk één keer gedaan. Eén iemand buiten de deur gezet. Nou, de volgende ochtend was onze hele praktijk verbouwd. <laughs> Ja, snap je. Dus dan, die agressie die komt dus toch wel. Dus u dacht, nou, dat gaan we niet meer meemaken. Dit moet je dus gewoon niet doen. Dit is niet handig. Nee, nee. Um, even op onze site zegt iemand, en ik denk dat dat ook bij heel veel mensen wel leeft... Uh, die zegt, oh ja, geen enkele hulp aan agressievelingen. Medisch personeel verdient in alle tijden respect... en dient zodanig door iedereen behandeld, uh, als zodanig door iedereen behandeld te worden. Uh, agressief gedrag zonder medische ondergrond dient zwaar bestraft te worden. Punt, zegt deze meneer of mevrouw. Nou, inderdaad, denk ik wel dat als echt duidelijk is dat de agressie... Die, die moet misschien zwaarder gestraft worden dan anders... maar wel heel goed kijken wat de oorzaak is. He, als iemand psychiatrisch is en die beeldt zich uh, in... dat hij iemand moet uh, vermoorden of iets dergelijks... Ja, dan is er sprake van ziekte, ja, dan kan hij daar niks aan doen. Um, dus je moet er wel heel goed kijken voordat je iemand maar zo gaat veroordelen. Hm. Uh, nog iemand anders op onze site... Uh, die heeft blijkbaar heel veel naar films en tv-series gekeken... want ik, ik moet zeggen, dat beeld dat herken ik ook wel een beetje. Uh, iemand zegt, dat is veel eenvoudiger. Om uh, met agressieve patiënten om te gaan dansen, eenvoudigweg uh, medische hulp te weigeren. Namelijk door ze gewoon een spuitje te geven, ze zwaar te verdoven. Dat zie je inderdaad in films altijd. Hè. Ja, nou dat is wel heel spectaculair. Toen ik jong nog, nog jong was, als huisarts, ik begon, dacht ik van weet je wat, gewoon plat spuiten die hap. <lacht> maar dan heb je dus wel vaak, en zeker die mensen die altijd chronisch agressief zijn, dat zijn nogal eens een keertje sterke mensen. En zeker in paniek en in, in de agressieve fase kunnen ze heel sterk zijn. Ja. Dan heb je toch wel aardig wat mensen nodig. Nou, er zijn Heel wat koelkasten en tafels uh, omgevallen. En eigenlijk is dat helemaal niet meer het beleid. Je moet als hulpverlener niet de, de helft willen spelen door iemand plat te spuiten. Uiteindelijk werkt dat contraproductief. Ja. En de minister heeft ook nog iets gezegd over de politie, daar zei u net ook al iets over, dat de politie altijd hulp moet schieten bij agressie. Klopt. Vindt u, vindt u dat voorbarig? Nee, nee, nee, dat is iets. Wij doen dat ook wel preventief. Hè. Op de huisartspost bijvoorbeeld zien we uh, dat sommige patiënten zijn gewoon altijd agressief. Dat zit gewoon in hun gedrag. Daar gaan we niet zelf naartoe. Die, dat gaan we naartoe met politiebegeleiding. Maar de eigen huisarts schrijft vaak een memootje. Die zien we als post. En daar staat in... van niet alleen naar binnen gaan bij deze patiënt. Altijd met twee hulpverleners. Of de patiënt laten komen. Uh, of met politiebegeleiding. Nou, Dat wordt dan uitgevoerd. Dus op die manier... kun je ook heel goed preventief uh, werken. Ja. Nou, U hebt aan het begin al gezegd... van ik ben veel meer voor, uh, voor cursus. Hè? Dat, je, dat je om kunt gaan met agressieve ja. patiënten. Dat ja. heeft bij u in de praktijk goed gewerkt, zegt u. Kun je ja. uitleggen, wat, wat leer je dan in zo'n cursus... Wat, je nog, wat, je, wat u nog niet wist van tevoren? Nou, feitelijk leer je toch eh, te overstijgen. Kijk, als iemand heel agressief tegen mij, eh, mij is... dan heb ik ook de neiging om boos te worden. Dan heb ik ook de neiging om te denken van... Hoor, Otve, ik zou die persoon nog eens even ook een klap willen geven... want hij zit me zo te beledigen. En eigenlijk leer je om dat dus niet te doen, je in te houden en meer te overstijgen. Van, hé, hey, deze patiënt is dus heel agressief, heel boos. Kijken van, nou, is dat reëel? Proberen daar goed naar te luisteren. Begrip te tonen. Want soms is het namelijk ook heel reëel dat mensen dat willen. He, als de patiënt eist, er moet een dokter komen, dan kan het onzin zijn. Maar dat kan ook heel reëel zijn. Dus daar goed naar luisteren. Dus feitelijk het leren overstijgen en in communicatie komen met de patiënt. En dat zijn, het zijn net kinderen die gewoon zitten te stampen. De, uh, he, um, mm -hmm. Dus die moet je gewoon eigenlijk even geruststellen. En even zeggen, Goh, vertel nou eens, ga nou eens even zitten. En vertel nou eens, wat is nou jouw echte probleem? Ja. En zoals u er tegenaan kijkt, hè, hoe, in hoeverre leeft dat dan uh, ook onder uw collega's? Want ja. nogmaals, ik, ik, ik haal maar even die voorzitter nog aan. Hè, van, van de club die u eigenlijk vertegenwoordigt, de artsenvereniging. En die zegt, nou ik, ik ben het eigenlijk wel eens met de minister. Ja, in het algemeen zie ik binnen mijn, mijn team, maar ook gewoon op de huisartspost... zie ik dat dit probleem feitelijk helemaal niet zo speelt meer. Uh, al heel lang niet meer. En artsen zijn gewend geraakt inderdaad om in, in, uh, um zich te trainen in agressie. Ze hebben allemaal op de, uh, op de opleiding hebben ze een agressietraining uh, gehad. En feitelijk gaat dat ook over nee zeggen, maar op een goede manier tegen de patiënt. Mm. Is, zit de afwijzing van het plan uh, wat u betreft ook in... dat je dus inderdaad nooit op je geweten wil hebben... dat je een verkeerde afwijzing maakt? Dat je Klopt. iemand wegstuurt inderdaad... en dat het inderdaad de volgende dag helemaal fout gaat? Want uh, weet u, uh, soms lopen mensen, uh, um, hebben een ernstig ongeluk... zonder dat wij het weten. Daardoor hebben ze hersenbeschadiging. Daardoor kunnen ze enorm agressief zijn. Ja, je zult als zo iemand uh, wegsturen volgende dag ligt hij dood in zijn bed met een hersenbeschadiging. Ja. En dat, is ook, dat zijn ook de situaties. In politiecellen wordt soms iemand gevonden smorgens dood. Ja, die was agressief. Ja, waarom agressief? Dat kwam vanwege hersenbeschadiging. Dus kortom, als hulpverlener hebben we de taak om heel goed te kijken... van wat er nou echt aan de hand is. Beter dat eerst doen en dan conclusies trekken. En, zo, is uh, ja, ja. zo is dat. Oké, okay, nou, dat is een helder verhaal. Uh, ik, ik weet niet of iedereen het daarmee eens is. Als ik even zo uit mijn ogen kijk naar onze site... dan geloof ik het niet, want dan zitten ze wel meer op de lijn van de minister. Maar u gaat meeluisteren, meneer Gies... en dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Um, als gezegd, he, de stelling staat op onze site. 1200 keer is daar nu intussen op gestemd. Iets meer zelfs. 87% eens met de stelling, 13% oneens. Medisch personeel moet de zorg en agressieve patiënten kunnen weigeren. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, agressiviteit is slecht en dat mag niet. Maar ik beluister bij uw spreker dat hij begrip heeft voor agressiviteit onder bepaalde omstandigheden. Daar brengt hij nog enig begrip voor op. Uh, nu gebruikt de minister de zorg als dwangmiddel om agressiviteit te voorkomen. Dat is overigens maar in een heel gering percentage het geval. Mm -hmm. Maar nou, mijn belangrijke vraag. Veel en veel vaker komt het voor dat in onze verpleegtehuizen... op een erbarmelijke manier met oudjes en, uh, en patiënten wordt omgegaan. Tot tien maal in veertien dagen. Welk dwangmiddel hebben wij om die uh, ook agressiviteit? Ja. ja, u, u bedoelt hoe, de, hoe er omgaan wordt door, door verzorgend personeel met uh, ouderen. Want daar zijn inderdaad uh, documentaires over ja, geweest. Het ja, patiënt gaat ja. agressief om als de, als de, uh, uh, voor, tegen de verzorgers... Ja. Maar als de verzorgers geweldig falen, geweldig falen, en veel vaker als die 2%, welk dwangmiddel hebben wij dan? Ik snap uw punt, meneer, maar helaas gaat daar vandaag niet helemaal de stelling over. Dus dat is ook een heel belangrijk onderwerp, denk ik. Maar dat is toch even een ander verhaal. Medisch personeel moeten zorgen en agressieve patiënten kunnen weigeren. Eens of oneens. Hallo, met wie? Meneer Henk Adriaans uit Amsterdam. Ik vind dat wat die minister heeft gezegd, dat mag ze helemaal niet zeggen omdat uh, dat is de verantwoordelijkheid van een arts. Die is ervoor opgeleid om iemand uh, agressief eerst uh, te gaan kalmeren. Er is ja. al altijd uw uh, gast die zegt, oh, er is altijd vaak een reden voor. Iemand wordt niet zomaar agressief. Er zijn altijd redenen. Heb je de ervaring mee Henk? Nee. Nee. Dat no niet. Nooit meegemaakt. Nou, dat, uh, nou, ik heb wel, uh, wel eens uh, meegemaakt, zou ik maar zeggen... Dat, uh, dat wel bij een eerste hulp dat dingen niet helemaal zo goed liepen, uh, Maar niet voor mezelf. Nee. nee. Oké, okay, dankjewel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Rodrik van der Weg. Hallo. Goedemiddag, ik ben het dus eens met de stelling. En waarom? Omdat ik vind dat een hulpbehoefende... Of wat nou een vrouw, een heer of uh, meerdere personen zijn... Uh, ...zich gewoon Je moeten gedragen tegenover die, tegenover die mensen die de hulp verlenen. Ja. Dat past geen agressiviteit. U, u, u, u, u, gleiche... u, u hebt net de dokter gehoord en die zegt van... ...soms uh, is er iets gebeurd in iemands hoofd waardoor die agressief wordt. Dat zijn nou eenmaal uh, ja, de symptomen van, van bepaalde aandoeningen. Ja. Uh, dat kun je niet weten, dus je kunt dan zo iemand wel wegsturen... ...maar dan heb je nog meer problemen buiten. In principe mee eens. Dus het is een grijs gebied. Je moet vreselijk voorzichtig zijn met wie stuur je weg, uh, welke reden. Dat moet je ja, dubbel en dwars uh, uh, zeker stellen. Maar als er uh, inderdaad, zoals de minister zegt, uh, gewoon pillen, drugs in het uh, uh, spel zijn... dan past uh, geen agressiviteit vanuit die uh, persoon of personen. Nee, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Karel, is de naam. Goedemiddag. Ik zit in de auto. Ik ben uh, voorzitter van de Stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Ja. En ik heb, ik heb bijna medische hulp nodig, want ik val bijna van mijn stoel af van de stellingname van, uh, van de deskundige die bij u aanwezig is. Ja? Uh, het zal duidelijk zijn, wij als deurwaarders, wij worden nooit met open armen ontvangen. Maar wij keuren ook iedere vorm van agressie af, want agressie is niet aan de orde. En de enkele uitzondering zoals iemand met een, een hersen aandoen of iets dergelijks maatgevend uh, naar voren brengen is niet aan de orde. Agressie hoort niet. Nee. Dat hoort niet in ons land. Maar, maar, maar, maar. maar meneer Giezen zei nog iets anders. Want hij heeft zelf ook onderzoek gedaan. Hij is ook nog behalve huisarts hoofdonderzoeker van een instituut. En hij zegt van ja, ik, ik, ben, ik heb in, uh, jaren geleden onderzoek gedaan. En het bleek met dat aantal uh, agressieve gevallen bleek allemaal best wel mee te vallen. Wij overdrijven het ook met z'n allen, zegt hij. Nou, maar dat gaat hier even over de stellingname of je agressie mm. als normaal moet ervaren. En daarvan zeg ik gewoon, nee, nee. Uh, identiek à la uh, medewerkers en dergelijke die notabene... Uh, mensen eerst hulp verlenen en bejegend worden. Uh, brandweer en dergelijke. Nou, het is de idioot voor woorden. En uh, daar moeten wij niet in optreden. door al die mensen maar te leren omgaan met agressie. Wat wij overigens aan onze deurwaarders ook doen. Maar de fatsoensnormen bij de mensen, daar gaat het ja. manco. En het ligt echt niet aan die hulpverlener. En ook niet aan die deurwaarde van onze vereniging. Nee. Dank u wel voor het bellen. Stampe.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag Met alle meermels. Ja, Ik heb toch een heel andere invalshoek. Iedere arts valt onder. Uh, de eet van Hippocrates, die ja. is dus verplicht om hulp te verlenen. Uh, in geval van calamiteiten, rampen, verkeersrampen, zoals bijvoorbeeld bij neerstorten van een vliegtuig, dan uh, en als er, uh, de burgemeester de noodwet van uh, kracht uh, uh, instelt, dan vallen alle artsen en hulpverlenenden onder de uh, noodwetgeneeskundigen en die zijn er ook verplicht om hulp te geven. Dat is dus, zo. Maar en je... als de, de minister geeft het dus blijk van dat ze de wet niet kent. En ik ben heel blij met de arts die bij u als deskundige optreedt. Hij heeft heel nadrukkelijk gezegd: wij leren in onze opleiding deescalerend te werken. Ja. En coma nou ja, die zijn vooral kotsend en buitenwesten, dus die, die doen niet meer zoveel. Bij drugsgebruikers kan het anders zijn. Ik denk dat degenen die voor de meeste overlast zouden kunnen zorgen, dat zijn de begeleiders van mensen die in paniek raken als in hun omgeving iets gebeurt wat zich als ernstig laat aanzien. En die willen natuurlijk allemaal als eerste hulp hebben voor hun maandje. Maar dat is iets wat artsen mee leren omgaan. En ik denk dus dat zeker de eerste hulpafdelingen, dat daar voldoende mensen zijn die de techniek van deescalerend optreden beheersen. Dank u wel mevrouw Stampertnl, Goedemiddag. Ja, go go uh, goedemiddag. Gedeeltelijk ben ik het eens met uh, uh, dokter Giese. Maar inderdaad, in de grote steden waar uh, uh, inderdaad vooral drank en drugs in spel zijn en uh, samengaand met agressie. En natuurlijk, die artsen die, die zullen weten wat ze doen, maar het gaat daarvoor. De behandeling daarvoor. Vaak toch een, een hoteine... ...houding van mm. um, um, verpleegkundigen. Slecht nieuwsgesprek um, uh, cursus hebben ze waarschijnlijk gehad, ik hoop het. Maar agressie um, moet niet getolereerd worden. Ja. Want waar het me vooral om gaat, dat is straks dat die verpleegkundigen... ...in de ziektewet komen door trauma of overspanning. En daar is niemand bij gebaat. Nee, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, Goedemiddag, u spreekt met Charlotte Wolf. Ten eerste vind ik natuurlijk de mening van minister Schipper totaal irrelevant. En ik vind namelijk dat je agressieve patiënten met de grootste zorgvuldigheid moet behandelen. En dat ook het medisch personeel daar een bepaalde training in krijgt. Soms kan het ook zijn dat er een psychiatrische oorzaak ten grondslag ligt. En ook is het vaak zo dat angst agressie bij sommigen opwekt... Ook kan het, het is ook misschien een hele goede tip... maar ik denk dat de huisarts die bij u eh, in de studio zit... ik ben het overigens zeer met hem eens... dat je je als behandelaar... Eh, gewoon kwetsbaar opstelt. Goed, dat dempt de agressie. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag, u bent de laatste. Uh, met een haatdazendreda. Ha ja, ik ben er inderdaad voor dat uh, ja, de mensen die echt agressief zijn... en uh, de, uh, als, als hun daarop gewezen wordt... van, wil ik, uh, kun, kunt, u dat, kunt u alsjeblieft niet wat minder wat dat betreft... Ja, dat die er maar veel hulp uitgesloten moet worden. Want anders hebben mensen die goedwillend zijn... en die, die, die komen dan hulp tekort. Dat, dat is een heel belangrijke reden. Ja, u, u zegt van stel dat ik daar binnen word gebracht... en men is met man en macht bezig om een of andere agressieve uh, kerel in bedwang te houden... dan ja. gaat dat misschien te kosten van mijn uh, ja, medische ja, zorg. Ja, zeker. Ja, ja dat is ook, een, dat is ook een, een punt. Dank u wel voor het bellen. Ja, graag. Zullen we nog eentje doen? Er hangt nog één iemand. Hallo? Oh, die is al weg, zie ik. Hallo? Ja. Stomp.nl. Oh, nee, daar bent u nog, hè? Ja, ja, ja. Ja, u hebt uw beurt al gehad. Dank u wel. Oh, oké. Okay. joh. Dag. Ja. Ik dacht dat er nog een lampje flikkerde, maar goed, dat zal... Uh, uh, Misschien mis zijn zorg ook nodig, ik weet het niet. Uh, Paul Giezen uh, heeft meegeluisterd, hij is huisarts, hoofdonderzoeker van het kennisnetwerk Spoedzorg bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Um, even naar die ene meneer, die was uh, zelf zat in de, in de branche van de, van de deurwaarders. En die zegt, agressie als normaal ervaren, dat kan gewoon niet. Dat klopt, daar ben ik eigenlijk ook helemaal met hem eens. Maar hij heeft het over een heel andere doelgroep. Dat zijn mensen die de, uit huis gezet worden... en die proberen zich daartegen te verzetten. En ja, er zijn natuurlijk grenzen. En inderdaad, als mensen gewoon maar zo vanuit de niks... Uh, agressief zijn tegen een deurwaarde, ja, dat hoort niet. Ja. Dat geldt ook op straat. Je kunt maar zo niet iedereen uh, agressief bejegenen. Maar het over een andere groep. Ik, ik had ook de indruk dat hij zei... Van dat u misschien iets te veel uh, de nadruk legt... dan op iemand die inderdaad uh, nou ja, geestelijk iets heeft... Maar ja. dat het er ook heel veel mensen zijn die dat niet hebben... en die zich wel agressief gedragen. Nou, het, het, dat wij als hulpverlening wij hebben een hele andere groep. Patiënten noemen we dat dan. Heel vaak zitten daar ook echt problemen. Mensen reageren vanuit problemen, vanuit ziekte, vanuit eh, angst, onrust. Dus dat is het, toch een hele andere groep. Uh, maar, dat zei de ene mevrouw net ook, soms heb je omstanders. Ja. Uh, want dat zijn vaak de lastige, die dan met zo'n maatje meegaan... en die dan eens even stampijstand schoppen, omdat ze te lang gaan wachten. Daar moet je natuurlijk gewoon wel kijkheid op ingrijpen. Punt. Gewoon complicatie bij, eventueel oppakken uh, als we vervelend zijn. En die moet ook gewoon duidelijk gestraft worden. Ja. Maar zit daar dan misschien niet het grootste probleem? Die mensen die dan meekomen en, en, en met, het, met het bruis op de, de mond... Uh... Ja. Zeggen wij ja. de broers op de bek uh, die daar ja. ineens bij staan... Ja. en die dan, die dan voor ja. gedoe zorgen? Ja, ik, ik denk dat daar dus een aanzienlijk probleem zit. Dat zie je dus in ambulance sector ook. Met name uh, s'avonds en s'nachts als ze s'nachts uh, de, de stad in de binnenstad ingaan... Uh, een hele groepen feesten die hun agressie jegen op de, op de ambulance. Uh, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. En dat moet gewoon uiteraard aangepakt worden. Maar uh, een, een patiënt die... Uh, hulp nodig heeft en die agressief jeugd mee heeft, daar moet ik toch wel even op een andere manier mee omgaan. Ja, uh, die eet wordt er natuurlijk heel vaak bijgehaald, hè? dat iemand uh, die uh, medisch geschoold is, dan uh, andere mensen moet helpen. Maar goed, dat is, neem ik aan, toch ook pas op het moment dat je wel ook je eigen veiligheid in acht hebt genomen. Ja, natuurlijk. En daar, uh, daar heb je dus een training voor gehad. Hè? Je moet altijd op tijd weg kunnen. Je moet, uh, als het kan, vooraf weten in te schatten of er sprake is van agressie. Hè? Als je iemand te dichtbij komt om het te onderzoeken, bijvoorbeeld, dan moet je weten of iemand in één keer vanuit een impuls jou een kan geven. Dus dat is toch inschatten. Het is ook een beetje het risico van het vak. Net als als een dierarts een hondje pakt. Ja, die kan soms bijten. Maar dat is ook een kwestie van techniek... om zo'n agressief diertje uh, toch gewoon goed vast te pakken. Ja. Meneer Gieser, wat moeten we er nou mee? Want we hebben uw verhaal gehoord. En uh, we, we horen de verhalen dat er, dat er uh, geweld wordt gebruikt... Door, door patiënten af en toe. Dat die, dat die gewelddadig zijn. Uh, de minister denkt nu met haar opmerkingen daar wat aan te doen. In ieder geval uh, zich achter u op te stellen. En ik, ik hoor toch, uh, laten we zeggen tussen de deur. Wat, wat moeten wij als leken er nu mee? Niks aantrekken van de minister. <laughs> uh, daarmee mee beginnen, want de minister weet. Echt niet waar ze het over heeft. Ja. En dit is echt alleen maar wat populistisch gedoe. Dat, dat moet er nu van niet. Maar we moeten eigenlijk doorgaan op dezelfde wijze. Om ook hier niet te veel aandacht aan besteden. Want we weten heel goed dat uh, bepaalde groepen jongeren het wel lekker vinden om vervolgens lekker ambulantie of politie mm. te gaan pesten. Ja. Ja, ik bedoel, da dan houden we er nu over op. Ja, laten we maar over ophouden. <laughs> Dank u wel. Dat u meedeed in uh, Stand.nl. Paul Giesen, een okay. huisarts en hoofdonderzoeker, dus bij de uh, Radboud Universiteit, kennisnetwerk Spoedzorg, is die aan verbonden. 1300 mensen ruim hebben gestemd. 85% is het nu eens met de stelling. 15% oneens. U kunt de hele middag blijven reageren. Houd de radio aan, want zometeen dit is de dag. Elfabet. Ja, We hebben onder andere te gast Arjan Erko over uh, Toulouse... en uh, wat zich afspeelt in het hoofd van... Moslimterroristen. Daar heeft hij zelf natuurlijk ervaring mee. Hij is ooit ontvoerd geweest in Dagestan en hij heeft ook een boek geschreven over Samir A onder andere. Verder praten we met een oud TBSer en collega Rudolf Bosma die een documentaire om over hem maakte en we hebben ook nog te gast iemand die een boek schreef over honderdjarigen. jarigen Zo meteen in dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV Mekervoetbal op Radio 1, vanavond om half negen. nog een goede voorzet of terugleggen op Holbeunel! AZ, Heer voorzet! Ja! Hij zit erin! Bekervoetbal bij de NOS, vanavond om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.